Zes uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedenavond, de slotdag van het afscheid van Nelson Mandela. Hij is begraven in Coenou. En ook Amsterdam brengt eerbetoon aan overleden oud-president... met zang en dans. En minister Dijsselbloem van Financiën... door parlementaire pers uitgeroepen tot politicus van het jaar. Het weer, vanavond mogelijk wat lichte regen. Met 4 graden is het vannacht niet koud. Morgen 10 graden, veel wolken. En met name in het zuidoosten blijft het droog. Ook na het weekend bewolkt en nat. En best zacht voor de tijd van het jaar. Met een, je kunt wel zeggen, zeer uitgebreide dienst... is vanochtend in Zuid-Afrika afscheid genomen van Nelson Mandela. Hij werd begraven in Kounou, de plaats waar hij opgroeide. En daar is ook correspondent Ellis van Gelder. Ellis, wat is je algemene indruk van de uitvaart vanmorgen? Ja, een hele mooie uitvaart. En wat ook vooral het verschil was met de herdenkingsdienst de afgelopen dinsdag... waar vooral internationale leiders waren... was dat het een veel meer emotionele bijeenkomst was. Het kwam ook wel omdat er veel meer toespraken waren... Ja, waar echt een persoonlijk verhaal in zat, een persoonlijke nood. Zoals het pijnkind van Mandela dat vertelde dat ook haar opa streng was... en van discipline hield, maar ook vaak grapjes maakte. En dat maakte het heel erg mooi, juist die persoonlijke verhalen... Um, ja, in eerste instantie waren er dus vooral heel veel toespraken. En daarna eh, begrafenis zelf, maar dat was eh, meer in privé sfeer met zo'n 450 mensen. Daarvoor waren er 4.500 bij. Eh, ja, en op het laatste eh, heeft Nobel ook 21 saluutschoten eh, gekregen. En het was bijzonder om dat te horen. Ja, en zoem aan, de heer de president, die had ook een politiek getinte toespraak. Hoe werd daarop gereageerd? Ja, klopt. Het waren niet alleen maar uh, persoonlijke verhalen. Uh, Zuma zei onder meer van... ...we zullen niet rusten dat de meerderheid in Zuid-Afrika profiteert... ...van de vruchten van de vrijheid waar jij, Mandela, zo hard voor hebt gevochten. Het uh, was ook wel een beetje te verwachten dat hij een wat meer politieke toespraak zou gaan houden als regeringsleider. Het probleem een beetje met die toespraak is dat Zuid-Afrika steeds cynischer wordt... ...als het gaat om het huidige leiderschap van het ANC. En juist eigenlijk deze week wordt het ook al blootgelegd... Ja, dat de waarde van Mandela en het ANC van Mandela nu niet meer zozeer bestaat. Zuma valt van schandaal in schandaal. Dus ja, deze toespraak werd niet door iedereen gewaardeerd. Ze zijn ook vooral nou Zuma die is zich weer aan het klaarmaken voor de verkiezingen volgend jaar. Ja, de Zuid-Afrikanen hebben nu tien dagen lang afscheid genomen van hun icoon. Hebben ze het dagelijks leven weer een beetje opgepakt? Nou, ik ben uh, vanmiddag nog uh, een wandeling gaan maken door Koen uh, uh, Voor een deel absoluut. Ik zag uh, weer uh, mannen die schaap aan het hoeden waren en vrouwen in de groentetuin uh, werken. Maar ik kwam ook nog uh, in bijeenkomst tegen hier in een tent van uh, mensen die toch uh, samen aan het eten waren. Samen nog aan het nadenken waren van wat is er nu gebeurd de afgelopen tien dagen. Ja, zodat ik dat moet dit absoluut nog gaan verwerken. De afgelopen tien dagen zijn er niet uh, genoeg voor geweest. Uh, morgen is hier uh, toevallig een uh, publieke feestdag. Uh, dus ik denk dat morgen Zuid-Afrika uh, even uitslaat... en uh, ja, terug gaat kijken naar de afgelopen anderhalve week. Alice van Gelder in Koenou, waar de rust nu ook weer terugkeert. Dank je wel. En ook in Nederland werd Mandela vandaag herdacht in de stad Schouwburg in Amsterdam. Hier stond Mandela in 1990, enkele maanden na zijn vrijlating, op het balkon. om de toegestroomde mensenmassa toe te spreken. En vandaag werd zijn leven er gevierd met toespraken, gedichten en muziek. We all really, really, really loved you, Tata Mandela. Als hij na 27 jaar cel in staat was tot dienstbaarheid aan zwart en wit Zuid-Afrika, dan moeten wij dat ook kunnen. De lange reis naar rechtvaardigheid en verzoening is voor Mandela achter de rug. Maar voor ons zeker nog lang niet voorbij. Dank je wel, Mandela, dat wij die reis zoveel sterker kunnen vervolgen. Bijna 20 jaar lang was zij voorzitter van de anti-apartheidsbeweging Nederland. Connie Braam. Ik moet bekennen dat ik het niet makkelijk vond... om voor vandaag woorden te vinden om de man te herdenken... voor wie geen woord van bewondering en respect ongezegd is gebleven. Ik denk dat er wereldwijd geen mens is zo is bezongen, bejubeld en geprezen. En het waren niet zomaar woorden. Nee, men wilde zich identificeren met deze uitzonderlijke man. Zich aan hem spiegelen. Onze betere ik in hem zien. Ja, het is goed vertoeven in de schaduw van de grote man. En dat is mooi. Nee, het is zelfs geweldig. Little children laughing and playing Cause they haven't learned to start hating Never giving up They still believe in love, sweet love Hector Petersen werd doodgeschoten toen de politie het vuur opende Tijdens een studentenprotest. Hij was 13 jaar oud. Kind met die glimlach, kind met die glimlach, kind van die straat, kind van die In van ons grond, kind van ons grond. Als ik dood ga hoop ik dat jij erbij bent, dat ik je aankijk, dat jij mij aankijkt, dat ik je hand nog voelen kan. Dan kan ik rustig doodgaan. Dan hoeft niemand verdrietig te zijn. Dan ben ik gelukkig. De Schouwburg in Amsterdam vanmiddag. Een bijdrage van Martijn van der Zanden. Dit is het NOS-journaal met René van Brakel. De parlementaire pers heeft PvdA-minister van Financiën Dijsselbloem... gekozen tot politicus van het jaar. Journalisten noemen hem intelligent, koelbloedig en evenwichtig.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 Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij. God almachtig. De verkiezing van het politieke talent. hebben we een roffel? De winnaar, ook al is die 59. Je bent nooit te oud om politiek talent te zijn. Bram van Ooy. Van harte gefeliciteerd, Bram. Ik mag je deze prijs overhandigen namens de parlementaire persvereniging Het Politiek Talent 2013. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En wat krijgt u nu precies? Ja, wat is een, ja, maar het? Is een soort glazen lauwerkrans, denk ik eigenlijk. Hè? Met een, een kristal, hè? Kristal. kristal zelfs. Ja. Twee handen die broederlijk of gezusterlijk uh, in elkaar gevouwen zijn. En dan staat er op politiek talent. Ben je het er blij mee? Te, ik ben er ontzettend blij mee. De politicus van het jaar 2013. Men noemt hem intelligent, koelbloedig en evenwichtig. Hij spreekt duidelijke taal. Hij is consequent in zijn verhaal en daardoor geloofwaardig. Um, hij blust eerst binnenbrandjes in zijn eigen fractie. En doet nu het echte grote vuurwerk. En uh, hij is de machtigste man van het kabinet. Jeroen Dijsselbloem met 105 stemmen. Kom naar voren, Jeroen Dijsselbloem. De minister van Financiën en de voorzitter van de Eurogroep. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Van, uh, van harte. En uh, deze prachtige kristallen onderscheiding... Uh, die mooi uh, op je bureau zal staan. Eerbetoon aan uh, wat de parlementaire pers van jou vindt. En uh, dat is niet mis. Van harte. Dankjewel. Mooi, uh, mooi juryrapport. Kun je in je binnenzak steken? Ja, die kun je in je binnenzak steken, zei Dijsselbloem. Dus in een eerste reactie: de minister is blij met de prijs, maar blijft er wel nuchter onder. Ja, weet je, ik loop hier natuurlijk al heel lang uh, rond. En je probeert gewoon je werk te doen. Uh, ik heb komende week weer een waanzinnig drukke week. Die moet nog voorbereid worden. Dus het is even afleiding tussendoor. Maar daarna moeten we gewoon weer aan het werk. Want uh, moet er moet nog veel gebeuren voor het einde van het jaar. U heeft gewonnen van Alexander Pechtold, die was de nummer twee. Wilt u iets vriendelijks over hem zeggen? Nee, hij is uh, een van de belangrijkste mensen geweest bij het tot stand komen van het herfstakkoord. Samen natuurlijk met Slob en Van der Staaij. Die hebben op het moment dat het kabinet heel veel kritiek kreeg, hun nek uitgestoken en een handtekening onder die begroting gezet. Dat was voor mij als minister van Financiën natuurlijk heel fijn, maar het was ook voor Nederland echt heel belangrijk. Dus uh, nee, veel lof aan hem. Hoe belangrijk is het uh, oordeel van de pers voor een politicus? Nou, ik ken de pers goed. Uh, vandaag krijg je een prijs en morgen pakken ze je weer uh, ongenadig aan, als dat moet. Uh, en zo uh, hoort het ook. Dus uh, ik hoop vooral dat de journalisten vooral hun werk blijven doen, dan doe ik dat ook. En uh, dit is even leuk tussendoor. De Europese Unie schort de onderhandelingen met Oekraïne over een handels- en samenwerkingsverdrag op. Er wordt pas verder gepraat als Oekraïne een duidelijk signaal geeft dat ze het verdrag wil ondertekenen, twitterde eurocommissaris Fule vanmorgen. In november besloot Oekraïne de handelsbanden met Rusland aan te halen in plaats van met de Europese Unie. Toch werd er vorige week doorgepraat met de EU onder druk van massale demonstraties van de oppositie. Volgens het verdrag zou de EU miljarden investeren in Oekraïne in ruil... voor door politieke hervormingen. De regering in Kiev dringt aan op meer Europees geld om die vereiste veranderingen door te voeren. De Franse president Hollande gaat niet naar de Olympische Spelen in Sochi. Ook andere Franse politici zullen verstek laten gaan, zei de Franse minister Fabius van Buitenlandse Zaken. Eerder hebben de Duitse president Gauck en eurocommissaris Reding al laten weten niet naar de Spelen in Rusland te gaan. Ze blijven weg uit protest tegen de mensenrechten in het land. In Frankrijk en andere landen is veel kritiek op het besluit om de Spelen in Rusland te houden. Critici wijzen onder meer op een omstreden wet die homopropaganda verbiedt. Sport. Ja, aangeslagen ploeg. Dat was PSV na een reeks van teleurstellende resultaten. Maar daar is vanmiddag tegen FC Utrecht een stuk minder van te merken. Pas Ticheler. Ja, zo niet uh, niets. Want we zitten in de slotfase van het wel in Utrecht. Het was 0-4. Utrecht heeft nog wel de eer kunnen redden. 1-4 geworden door Bulthuis na een goede rush. Aan de linkerkant van het veld. Het bal in de korte hoek geschoten. Maar toen had PSV de buit natuurlijk al lang binnen. 0-4 was de ruststand, notabene. En er is wel het een en ander toch weer gebeurd in de voorbije minuten. Want los van het doelpunt van Bulthuis is Utrecht ook tot een tiental gereduceerd. Omdat Steve de Ridder wel erg onhandig in de eerste helft al geel had gekregen. Omdat hij vond dat hij een strafschop verdiende. De scheidsrechter niet aan zijn kant vond. En toen wel heel boos op de scheidsrechter werd. En zijn tweede gele kaart een minuut of tien geleden kreeg. Omdat hij een schwal bemaakte op jacht naar een nieuwe strafschop. Die er dus niet kwam. Maar hij is er niet meer bij. Terwijl Orde voor Utrecht nog net naast schiet. Het publiek heeft er kort na de treffer van Bulthuis nog even... Geloof in gehad dat er misschien nog in ieder geval nog een spannende slotfase aan zat te komen. Moment nog maar zes minuten over in deze wedstrijd is daar natuurlijk met de 1-4 tussenstand en de team van Utrecht geen sprake meer van. De ridder doet dus zijn ploeg voor de laatste wedstrijd volgende week tegen Go Ahead ook nog de das om. Dan is hij er niet bij. Uit de frustratie kreeg ook Bulthuis nog geel. Die is ook geschorst voor volgende week. Zo werpt deze wedstrijd zijn schaduw voor Utrecht nog wel vooruit. En voor PSV achteruit als dat zou kunnen. Want euh, nou ja, na zoveel weken van crisis en slechte resultaten snakte PSV maar naar één ding. En dat was een zegen. En die gaat er hier in Utrecht komen. Zometeen uh, meer eredivisie van Bas Ticheler. Of niet van Bas, maar wel van uh, wat er vanmiddag gebeurd is. We gaan eerst namelijk even naar Denemarken, naar Herning. Het EK-korte baan wordt aangezwommen met de 50 meter vrij. De finale staat nu op het programma met Ranomi Kromowidjojo. Bob van der Tak. Ja, we gaan er eens even goed voor zitten op deze middag. of Avond is het inmiddels maar deze dag. Het is tot nu toe net niet. Vierde en vijfde plaatsen hebben we vanmiddag gezien van de Nederlandse zwemmers. En nu moet het dan gaan gebeuren. De tweede gouden medaille voor de Nederlanders in Herning. Eén keer goud hebben we al. En dat was natuurlijk ook een gouden medaille van Renomi Mikromovidjojo op de 100 meter vrije slag. En nu deze 50 meter vrije slag. De finalisten worden één voor één voorgesteld. Daar zal je Francesca Helsel hebben. een van de Grote concurrenten, zometeen denk ik, van Chromo Wigeo. Want Helsel is een uitstekende sprinter. En daar is Chromo Wigeo, die uh, heel makkelijk heeft gezwommen, vandaag vanochtend in de serie de snelste. In de halve finale was ze ook verreweg de snelste. En nu moet het dan gaan gebeuren. Nu moeten, moet ze gaan oogsten op de verjaardag van haar moeder. En wat zou het mooi zijn als ze dan die titel gaat pakken. Net zoals in 2010 toen ze ook de beste was op dit nummer. En ja, dit nummer is echt haar specialiteit natuurlijk. Wereld- en Olympisch kampioen op de lange baan. En nu deze finale dan, waarin ook Inge Dekker zwemt trouwens. Die is als achtste naar de finale gegaan. En zal vermoedelijk gezien de line-up... Rol van betekenis spelen. Dat geldt natuurlijk wel voor Chromo Wigioio, die start in haar vertrouwde baan 4. Daar is de start van de race. Chromo Wigioio met die onderwaterfase. En kijk eens, ze ligt meteen alweer op voorsprong. Ja, dat kan ze toch als geen ander. Maar Sjöström gaat ook goed, dus weet ze in baan 7. Daar is het keerpunt. Weer de onderwaterfase en dan zwemmen richting de finish. En de voorsprong is daar voor Chromo Jojo. En Dekker gaat ook goed. Maar nu komt Chromo Wigio dan definitief door de Europese titel op de. 50 meter vrije slag voor Ranomi Kromo-Wijjojo. Sjöström wordt tweede. Erasimenia derde. Het is exact dezelfde uitslag als op de 100 meter vrije slag. En kromo doet het dus weer in 23-36. En dat is een voortreffelijke tijd. 1200ste maar boven haar eigen wereldrecord. Geweldig gezwommen door Ranomi Kromowidjojo. Haar tweede goud is binnen. Het tweede goud dus voor Nederland. En zo eindigt dit EK korte baan toch nog met een uh, behoorlijk goed hoogtepunt. Want uh, ja, het is, uh, we zijn niet verwend geweest de afgelopen dagen met wat missers op de estafette. Wat medailles weggegooid. Maar Kromowidjojo die heeft geen enkele fout gemaakt. Die heeft het helemaal waar gemaakt. Zoals ze dat eigenlijk bijna altijd wel doet. Goud voor Ranomi Kromowidjojo e op de 50 meter vrije slag. En zoals beloofd nog even terug naar de eredivisie. Want eerder op de middag won koploper Vitesse Alvanak. Het werd 3-2. Ajax versloeg Cambuur met 2-1. Het verschil tussen die twee ploegen blijft daardoor twee punten. Feyenoord won met 1-0 van FC Groningen. En Heracles Almelo AZ eindigde in 2-0. En dan kijken we nog even naar de stand bij Utrecht. PSV Die is met nog een paar minuten te gaan nog altijd 1-4. De hoofdpunten van dit uitgebreide nationaal Nelson Mandela bijgezet in familiegraf in Zuid-Afrika. En ook Amsterdam staat met de zang en dans stil bij het overlijden van de oud-president. En Jeroen Dijsselbloem is politicus van het jaar. De parlementaire pers vindt hem intelligent en koelbloedig. Dat was het voor nu. Zometeen hier op Radio 1, Studio Its Gedaan. Het ene adviesbureau zegt. Om te verbeteren heeft u de beste mensen nodig. Het andere adviesbureau zegt.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 Dit is Radio 1, VPRO, Studio Itzerda. Familie, vrienden en nabestaanden. Met een gebroken hart en een stokkende stem heet ik u hartelijk welkom... hier, aan de rand van dit eenvoudige graf... waarin wij weldra, Studio Itzeda een laatste rustplaats bezorgen. Uit digitale ruis geboren zal zij ook weder tot digitaal geruis vergaan... De burelen zijn ontruimd. Het koffiezetapparaat is al weggehaald. Er is nog één telefoon die het doet. Want nog één. Aller, aller, aller, aller, allerlaatste keer... gaat dit programma de ether in en de kabel. En heb ik de eer en het genoegen het woord te geven... aan onze presentator van vanavond. Eerst nog een huishoudelijke mededeling... Na afloop van de plechtigheid is er cake en koffie... in de kantine van onze NOS-sportcollega's. Dames en heren, uw ceremoniemeester, daar is... Marten Minkema. Ja. ja, het is onze laatste uitzending, dat klopt. En hoe kunnen we anders eindigen dan met een studio-itserda... over datgene waar het uiteindelijk om draait in het leven. Hart en ziel. Want niet alleen het bestaan van dit programma was kort. Want was zijn nou die drie jaartjes of was het iets meer. Ook ons menselijke bestaan is heel kort. Daarom moet je leven met je hart en ziel. Niet voor niets hebben veel mensen op een sterfbed spijt. Spijt dat ze niet genoeg hun hart hebben gevolgd. Dat ze zich te veel voegden in wat er van ze werd verwacht. Maar let op: het is nooit te laat. Ook al heb je nog maar een jaar of een paar maanden. Je kunt altijd het roer omgooien. Om te beginnen door naar dit programma te luisteren. Ook al is het voor het laatst. Studio It's gedaan, voor u gemaakt met hart en ziel. Kent u Tuffy? Al ruim 50 jaar treedt Henny Janssen op als clown Tuffy. Voor kinderen en volwassenen. Hij goochelt, vertelt moppen, foute ballonnetjes. Inmiddels is hij 77 jaar, een clown op leeftijd. Henny heeft het aan het hart en ook een kunstheup. Maar stoppen met zijn vak, stoppen, dat nooit. Vol overgave staat hij nog wekelijks op het toneel. Goedemiddag allemaal. Zo, ik hoor helemaal niks achterin. Goedemiddag. Kinderen van vroeger, Geweldig. hebben jullie het allemaal naar je zin? Jullie jo. helemaal, hè? We gaat er vanmiddag een heel groot feest van maken? Klappen we allemaal mee aan de maat van de muziek? Kunnen we heel dat spannend. allemaal? Zeker weten... Daar gaan we dan. Beetje. Ja hoor. We hebben hem aan te pakken. Oké. Okay. De... Spiegeltje erbij. Doe mijn sminkdoosje open. En dan ga ik beginnen. Pak dit sponsje. Maak ik het dan nat. En dan ga ik tekenen. Zo. En zo. En dan mijn mond. Nou. En dan ben ik klaar. Als je naar nou in de spiegel naar jezelf kijkt... Ja. en dat doe je heel vaak, want je moet je vaak sminken. Wie is Clown Tuffy? Wie is Clown Tuffy? Ja, een man die zijn werk leuk vindt. Niet kan stoppen en niet wil stoppen. Ja, ik zou er niet meer buiten kunnen. Ja, ik ben er, ik ben er altijd mee bezig. Hé, hey, ik zie in Jacob van iets liggen, check. Ik rook als een ketter. Is het dan ook een beetje gewoon de spanning dat je even een sigaretje wil roken, ja. toch? dat is vroeger nog erger. Dan stond ik tussen de coulissen heen. En dan uh, werden we aangekondigd en dus toch nog een sigaretje te draaien. Na 50 jaar nog steeds zenuwachtig voor elke optreden. Als 12-jarige jongen gaat Henny met zijn ouders wel eens mee naar een voorstelling. Want toen zat ik te de genieten en dan vielen mijn ogen uit mijn kassen. Ik denk, dat wil ik ook. Het op de planken willen staan heeft Henny niet van een vreemde. Dat ik dat van mijn moeder heb. Mijn moeder, die deed altijd gek. En dan ging ze met de buurvrouw samen zich verkleden met een gek mutsje. En mijn vader was heel erg muzikaal. Henny krijgt van zijn moeder een drumstel. Hij oefent ijverig en veel. En dan wordt hij gevraagd om in een band te spelen. En toen ben ik in een dans- en showorkest gekomen. Het heet De Sjelle toen de Wat André duin mee begonnen is, dat deden wij al toen. En dat sloeg in, jong als een bom. Later besluit hij als clown Tuffy solo te gaan. Hallo allemaal, heel gezellig dat jullie er zijn. Zometeen komt de clown, die geeft een voorstelling. Die ja, natuurlijk. Of die? Alsjeblieft, meneer de clown, veel succes. Dank u wel hoor. Zo. Een beetje te hard. Ja. Goedemiddag allemaal. Ja, meneer Rodin. Fantastisch, oh ja, ik zal je even voorstellen. He? Dit is de goochelaar. Meneer Rodin. Kun jij beschrijven wat is er nou zo ontzettend leuk om op de bühne te staan? Wat is dat? Nou, daar heb ik wel een verklaring voor. Ik ben natuurlijk klein stuk. Je wil niet weten hoe ik vroeger gepest werd, jochie. En nog, door mijn lengte. Nog, hè? Bij 77. 1,50 meter. Maar je wordt nog gepest, hè? Gisteren ook weer. Ja, was maar een grapje van die man. Oh, nee, weer, hoe die kleine. Ik ging toevallig met de vriend van mij even een glaasje bier drinken op het hoekje bij ons op het kroegje. Ja? En hé, nee, neem weer. Hé, hey, duimgeluid. Weet je wel zoiets? We zei, jong, ga nog even lekker door. Ik zei, dan ga je even mee naar buiten en ga ik je even verbouwen. Ja, en één verkeerd woord over mijn lengte, dan hebben ze nog een probleem. Kijk, ze kwaad worden, ik ze, ze kwaad worden. Dan word ik echt boos. Je moet knokken. Knokken, knokken. Ik heb altijd moeten knokken. En ik uh, denk dat dat het is. Ik wil me waarmaken. Ik wil laten zien wat ik wel kan. De waardering die hij mist in het dagelijks leven... krijgt Hennie wel als hij op het toneel staat. Hij geniet van het applaus. Dit kunnen ze me niet meer afpakken. En dat is tot aan vandaag, vandaag, vandaag nog zo. Henny moet knokken tegen grapjassen, die lag om zijn lengte... Maar ook tegen een hoop verdriet. Ze overlijdt zijn oudste zoon op 25-jarige leeftijd aan leukemie. En nou kreeg hij kanker. Nou, dat was natuurlijk een been eraf. Moest er ook nog af. Nou, dat vond ik het ergste. Mijn eerste vrouw is ook overleden aan kanker. Maar dan was ik wel van gescheiden. Maar ik heb altijd goede contacten met haar gehouden. Ik heb jezelf nog naar het sterrenbed gebracht. Dan ontmoet hij een uh, Ja, Nee, wij moeten dat intellen. Maar kunnen jullie eigenlijk Dat was engel. Het stel is smoorverliefd verliefd op elkaar. En we hebben elkaar nog laten. En we zijn samen begonnen. Met optreden. Met de optreden, dat vrouw ik niet hoe. In het begin daar nam ik ermee, want ik had nog een andere assistente. Maar die, uh, ja, die werd ziek, die wilde magen en hele enge dingen. En die moest ermee stoppen. En toen denk ik, ja, en toen heb ik Joke, dus het kleuterprogramma overgenomen. En dat vond ze leuk, met die kleintjes. En uh, we staan zo te werken, zo. Met het poppentheater. En met gogelwerk erbij. Zij als vee, ik als kabouter. Ziet voor je. Hele grote paddenstoelen hadden we dan. Ik sta te werken, zo. Met mijn poppen in mijn handen. En ik kijk zo. Ik denk, ik heb de gouden greep. Maar dan, op een ochtend. Het is het kwart over zes. Ze zit aan de rand van het bed. Ik draai mij eigen om. Ik zeg, wijfie, wat is er? Zo wel. Draai mij eigen om. Bonk. Daar lag ze. dat Was dood. Ik dacht, Godverdomme. Hij was overleden in een hartstilstand. Weer. Dan lag ze dood lag naast bed. Oh, toen mijn zoon was overleden. Slank twee dagen later weer op het toneel. Ik was donderdags begraven en zaterdag ik met mijn Joker weer op het toneel. Het Joker was overleden negen jaar geleden. En een week later stond ik weer op het toneel. Ik kan, ik kan, dat, ik kan dat knopje omzetten. Zo staat Henny met zijn door het leven gehavend hart. vlak na de begrafenis toch weer op het toneel. Maar zo had zijn Joker het ook graag gewild. Ik ben Lieve, er lieve ik ga ik het even doen. Ja. Let op. Ja. Maar ja. ik doe het met mijn eigen hoedje. Nou, Slimme clown, zeg. Ja, ben af en toe heb ik van Helemaal slim, zeg. Ja. Ja, die had ik nog niet gehoord van je. Hennie Jansen, alias Clown Tuffy. En ik heb hier de eindstand Utrecht PSV 1-5. Oei, oei, oei. Dit is de laatste aflevering van Studio It's Er Daar: Over hart en ziel. En over hart en ziel gesproken. Henriette de Haan is daar wel een heel uitgesproken voorbeeld van. Ik ben geboren met een uh, driedubbele hartafwijking. Ik had twee defecte kleppen en een, een gat. Dus een, een gaatje, zeiden ze vorm, dat gat was vier vierkante centimeter. Dus twee bij twee. En uh, dat wisten mijn ouders toen niet... Maar eh, ik heb een broertje die is op vijfjarige leeftijd overleden. En toen nam mijn moeder mij vaak bij haar in bed. En toen merkte ze dat ik heel onregelmatige ademhaling had. En eh, ja, dat ik niet zo was als de andere kinderen. En toen was kort daarna was er een TBC-uitbraak bij ons in de, in de buurt. En toen moesten we allemaal doorgelicht worden. En ik dus ook. En toen zei de dokter van dat kindje dat wil ik nog een keer terugzien. Nou ja, zo is de bal gaan rollen. Ik woonde toen in Eindhoven. In Eindhoven ben ik naar de cardioloog geweest... en na de hand ben ik naar Leiden gegaan. Toen bleek dus welke hartafwijking ik had. Nou ja, toen was ik uh, een jaar of tien. En toen was ik weer met mijn ouders bij de cardioloog. En toen moest ik even de gang op. En ik laat de deur op een keertje staan. Want ik denk, ik moet wel horen als ik weer binnen moet komen... Maar toen hoorde ik dus dat de cardioloog zei... nou ja, dat hij moest toch wel even duidelijk zijn... dat dat meisje geen vijftien zou worden. Dus mijn moeder een enorme huilbui en uh, dramatisch... en ik stond op de gang te wachten tot ik weer binnen moest. Dus ik ben op een gegeven moment weer binnen binnengegaan. En we zijn weer naar huis gegaan. En toen dacht ik, uh, ik word geen vijftien. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Dus ik had een doel, ik, ik, ga ik wil vijftien worden... Maar de artsen bleven erbij. Dat doel ging Henriette helemaal niet halen. In elk geval niet op eigen kracht. Ze moest worden geopereerd en onderging een van de eerste openhartoperaties in Utrecht. Nou, dat is een kunststukje. Dat hoor ik nu nog steeds als cardioloog mijn dossier zien. En zeggen ze, nou, wat daar gepresteerd is, nou, dat mag in de krant, hoor. Dat is echt een huzarenstukje uh, geweest. Kunstkleppen bestonden nog niet, dus het hart van Henriette werd nauwkeurig gelapt met eigen hartvries. Ze hadden me verteld dat als ik wakker werd, dan zaten overal slangen en uh, buizen. En, uh, nou, dat klopt ook. Ik had hier twee dikke tuinslangen uit mijn maag. En hier in mijn lies zat een, ja, er zat één metalen ding in en daar zaten dan vier uit. Op. En daar zaten ook weer allemaal slangen op. En in mijn armslangen. En ik had, oh, daar hadden ze me ook verteld ik zou beademd worden. Dus ik werd wakker en ik had uh, een slang in mijn mond. Nou ja, goed, mijn ouders komen bij me. En het eerste wat, wat ik zei, want ik had wel veel pijn. Dat, dat weet ik, dat kan ik me heel goed herinneren. Dus ik zei, ik laat het nooit meer doen. Ik laat het nooit meer doen. hij nee, hoeft ook niet. Ze hoofd maar, hoeft ook niet. Maar ze moest wel nog een keer onder het mes. Want er waren bloedstolsels ontdekt. Maar daarna kon ze voorwaarts. Eerst door opnieuw te leren lopen, na weken stil te hebben gelegen op bed. Ik had een goede conditie. Mijn moeder heeft me altijd perfecte eten gegeven. Ik ben groot geworden met een plakje ham, een plakje kaas en een eitje en een, een boter... Ik was geen geen brood eten, maar af en toe een boterhammetje erbij en flink groente. Henriette herstelde. Ze moest wel op haar energie blijven letten, maar werd volwassen. Kreeg kinderen en leefde gewoon. Op een gegeven moment woonde ik in Groningen en dan uh, moest ik elk jaar voor controle in het academisch. En dan had je al uh, ja, zoveel volk om je heen, al die, al die studenten erbij. En ik had daar geen zin meer in. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou het gaat gewoon goed. Het is, uh, het is klaar, ik, uh, ik uh, ben uitbehandeld. Tot ze weer klachten kregen. Op 22 januari, nee 15 januari, het had gesneeuwd. Ton gaat beneden, die gaat voor de flat de boel schoonmaken. En ik zei, nou neem ik even de galerij eerst even. Dus ik heb die galerij schoongemaakt, naar beneden gegaan, naar buiten. En ik neem uh, zo'n grote... Want dat had ik met zo'n trekker gedaan. Dat, ging, dat lag nog heel los hier op de galerij, dus dat ging makkelijk. Dan ben ik naar buiten gegaan met zo'n grote sneeuwschuiver van de flat. En ik ben daar bezig en ik sta druk te praten. En ineens, ik ben weg en ik kom bij... En ik zeg, Hé? Sneeuw? Sneeuw? Waar ben ik, waar ben ik? Ik denk, ik zit in Oostenrijk. Hoe kan dat, hoe kan dat? Dus, en Ton, raakt mij op. Ze dus zegt hij... je bent niet goed geworden, je bent niet goed geworden. Dus die hijst mij. Nee, jij hijst mij omhoog. Ik ging zitten. En toen zag ik de fiets rekken voor de flat. Ik denk, oh, ik ben hier. En toen keek ik het parkeerterrein aan de andere kant. Ik denk, shit, ik zit hier voor de deur. Ik zeg tegen hem, ik wil naar binnen, ik wil naar binnen. Ik schaam me dood. Ik denk... Ik lig hier lang uit en ja, ik vond het zo'n gênante vertoning. Ton en Henriette gaan naar de huisarts, waar meteen een ECG wordt gemaakt. En na een korte blik daarop worden ze meteen doorgestuurd naar het Bronnevo ziekenhuis in Den Haag. Het stel woont namelijk inmiddels in Voorburg, dat daar vlakbij is. Nou oké, okay, dus wij gaan naar het Bronnevo, briefje van het ECG in mijn hand... Nou, ze stonden al te wachten, dus ik werd meteen naar binnen in zo'n prachtige stoel. Je hoeft niet plat te liggen, een hele mooie stoel die achterover ging, allerlei onderzoeken gedaan. Het was inmiddels uh, half zes geloof ik, er werd eten gebracht, dus wij kregen, ik kreeg ook eten. Nou, dat heb ik samen met Ton gedeeld. Ik denk, we gaan toch daag naar huis. Nou ja, dat was dus niet zo, ik mocht niet naar huis. Ik werd meteen opgenomen en ik kreeg, kreeg zo'n 24 uur bewakingskastje aan uh, mijn arm. En ik uh, ging op voor de pacemaker. Ik weet het niet precies hoe het zit, maar je hebt geloof ik uh, drie leidingen. En bij mij waren er door mijn hartafwijking... was er nog maar één in werking die dus die stroomstoot geeft. Normaal als je er drie hebt en er valt er één uit, heb je nog twee over. Maar ik had er dus maar één en die haperde af en toe. En ja, ook tijdens de operatie, ik heb het gezien. Je ziet dat het ding erin geschoven worden en... Uh, ja, al die draadjes. Hier, jij zit hier rechts onder mijn sleutelbeen. En dan zitten die draden zo naar, naar mijn keel toe en dan recht naar beneden. En dan zo mijn hart in. Eén in de rechterboezem en één in de rechterkamer. zit een elektrode. Nou, en... Als je ziet dat dat ding erin gaat... en dat je weet vanaf dat moment kan je eigenlijk niet meer daaraan doodgaan. Ja, dat is toch weer een, nieuwe, een, een nieuw leven wat je krijgt. Want... Ik heb nu gehoord dat hij s'avonds heel hard werkt. Dus als ik hem niet zou hebben... dan zou ik al heel wat keren kans hebben gehad... om s'nachts vredig in te slapen. En dat... Uh, ja. Ik ben er gewoon nog. En ik had, ik had in feite hartstikke dood kunnen zijn. Hè? En door die operatie op mijn veertiende... en door die pacemaker... ja, het zijn toch het zijn ook weer twee, twee momenten in mijn leven... waardoor ik uh, gewoon een enorme kon ben geweest... En ik zit dus nu op revalidatiegym. Ik heb mijn hele leven nog nooit gegymd. Als, ik, ja, als iedereen naar de gymlokaal eh, ging, dan zat ik in de klas. Ik zat, dat, nou, dat, dat was erg, heel eenzaam ook. Want ja, je was en een buitenbeentje en ze hadden altijd lol. Want gym was altijd leuk, had, begreep ik hoor. En zeker als ze apenkooi deden en dat soort dingen. Dat, ik wist helemaal niet wat dat was. En nou, ik zit op de gym twee keer in de week... Ik vind het fantastisch. Ik gooi met balletjes en ik deel mijn benen op. En ik uh, wandel en ik bedminten. En Ton is uh, vorige week even meegeweest en uh, heeft hij het uh, gezien. heeft een filmpje gemaakt ervan En ik ben ook vastbesloten dat als deze cursus is afgelopen... dat ik verder ga. Nou, ik voel me veilig met mijn rikketik. Terwijl ik, ik grim dus met heel veel mensen met open hartoperaties Die een hartinfarct hebben gehad of uh, ja, weet ik veel andere dingen. En dat zijn allemaal angstige mensen... Want ja, het is één keer gebeurd, het kan altijd nog een keer gebeuren. En ik heb dat gevoel niet eigenlijk. Want ja, ik heb een pacemaker. De boel klopt. En uh, ik kan alleen maar sterker worden, heb ik het gevoel. Zeker nou ik ga gimmen. Want ja, ik heb helemaal geen spieren. Ik heb, geen, ik heb een dikke buik. Ik heb, ik heb geen buikspieren. Uh, ja, en nu, nu alles krijgt een beurt. Hè? Het is. Het is ja, ik vind, ja, ik vind het geweldig. En iemand die. Ja, mijn, mijn kinderen, dat zijn flinke sporters. Ja, die. Die kijken mij ook een beetje meer waar we gaan. En uh, ja, je kunt je niet voorstellen wat het is om te gimmen en om te bewegen uh, uh, met z'n allen. Als je dat nog nooit gehad hebt, als je dat nooit gekend hebt. Dus ik, uh, ja, ik, ik geniet van het leven eigenlijk. Ik ben heel blij met mijn pacemaker en met alles wat daardoor nou weer op mijn weg is gekomen. Dit is Studio Itzada, voor het laatst. Dus staat er vooral even bij stil. We hebben het over hart en ziel. Cor van Elven leeft al zijn hele leven voor de kunst. Geïnspireerd door zijn grote liefde, zijn muze en echtgenoot Maria. Vijftien jaar geleden is ze overleden. En Cor maakte een kunstwerk van doorzichtig gekleurd glas voor graf. waar het licht iedere dag anders doorheen schijnt. Kort nadat het monument had neergezet in 1999, kwam ik hem tegen op begraafplaats Zorgvliet. En hij sprak zo mooi over de liefde van zijn leven. dat ik mijn microfoon aan hem gaf en zelf even ben weggegaan. Een stukje wandelen. Komt u kijken? U kunt hier rustig komen kijken, want dat was de bedoeling. En uh, ja, ik denk ook dat men schat, mijn riet er ook heel blij mee is... dat ze die aandacht krijgt op het ogenblik. Ja, we staan hier te kijken naar ons graf. Het is... Uh, de plaats waar ik haar mocht thuis brengen. Het is... Uh, nog maar zo kort geleden. Net een jaar... 14 september... 1998, om tien over vijf, stierf ze. In die maanden daarvoor, van juni tot september... drie maanden lang is mijn geloof nooit zo groot ge geweest in het leven... als juist in die maanden door de mededelingen van de artsen... dat ze zou blijven leven. Ik denk dat zij daar wel aan getwijfeld heeft. Maar ze hield zich ook wel vast aan mij omdat ik erin geloofde. Ik bleef juichen en zeggen... ja, meisje, maar je, hoort, je hoort het, hoort het kan nog goed komen. We kunnen nog een tijd samen zijn. Te vroeg ze aan de arts, wat zegt u ervan? Toen zegt hij, nou... ik ben geneigd om de kant van Cor te kiezen. Dat ben ik, Cor. Maar ik kan u wel zeggen dat ik patiënten heb gehad... die de laatste tijd die je nog leefden niet hadden willen missen, want het was de kroon op hun liefde. Weet u wat het antwoord was? Ze zei... Ach, lieve jongen. Maar ik kan toch nooit meer in dat korte poosje zo gelukkig worden... als ik in al die jaren ben geweest. Mijn zoon zei later... Een mooie testament had je niet kunnen krijgen. Neem me niet kwalijk als af en toe mijn stem wat bibbert... maar het is natuurlijk toch heel emotioneel nog altijd... Maar in ieder geval kan ik terugkijken op een verrukkelijk leven. Het is bijna ongeloofwaardig. Want, want we hadden een heerlijk huwelijk. Het zou 4 september jongsleden 40 jaar zijn geweest. Maar dat is helaas niet door kunnen gaan, dat feest. Maar hier staan we dan. En u ziet het, dit wijk duidelijk af van de andere graven hieromheen. Het meeste wat we zien is steen. Veel grijs. En voor mij stond vast, direct al dat het anders zou moeten worden. Altijd zei ze weer... als we weg waren geweest met vakantie... ach, het is heerlijk geweest... maar er is niet zo heerlijk als weer thuis te komen... tussen de werken en de... tussen de beelden en de kleuren van Cor. En als ik uh, dan hier sta... dan heb ik ook het gevoel... een heel begenadigd man te zijn... dat ik haar thuis kon brengen... zoals ik haar vroeger ook thuis bracht. Want... Het is een grafmonument dat niet uit steen is opgebouwd... maar er staat over het graf een rechthoekig roestvrij frame... boven de grond verheven op pootjes... en dan van de onderhoeken naar de bovenhoeken... verheft zich in roestvrij lijnen een vrouwelijke gestalte die zich verheft boven de grond. Ze speelde wel eens met de gedachte uh, wanneer ze zei... Kor uh, en wij gaan nog eens samen naar Siberië. Naar de onbetreden sneeuw... waar het smetteloos en wit is... We zijn daar nooit gekomen, daarom heb ik nu de Siberische edelwijs op haar graf gezet. En die hier nu zo rijkelijk bloeit. Er komen ook witte grote papavers te groeien. En de witte sneeuwroos, of bij ons bekend als de kerstroos. En de witte camelia. Uh, Muskuskaasjeskruid dat vlinders aantrekt, zonneroosje. En aan het hoofdeinde heb ik dus een ontwerp gemaakt voor een glasruit in kleuren, in de primaire kleuren rood, geel en blauw. En de secundaire kleuren oranje en groen komen daarin voor. Het lijkt een cirkelvormig geheel doorbroken door staande gele... cirkelvormige schijven... Het uh, heeft een aantrekkingskracht. Zij zelf was altijd een hele blije en vrolijke en levenslustige vrouw. Ze was morgens het eerst op, zes uur, half zeven. En uh, zei dan, oh, je mag rust even blijven liggen. Ik ga eerst een kopje koffie met een sigaretje nemen. En even van het licht van de nieuwe dag genieten. Dat woord nieuwe dag kwam steeds weer in haar leven terug. Omdat ze van tijd tot tijd steeds weer zei... toen wij elkaar ontmoeten, toen ging de nieuwe dag open. Zij s morgens om tien over vijf. Dus toen kon ik ook zeggen... schat, je nieuwe dag gaat open. Dat moet ook de uitstraling zijn van dit raam. Van dit glaswerk. Dat het uh, stralend is. En de woorden die daarop staan dan ook werkelijkheid zijn geworden. De tekst luidt Lichtend voorbeeld. Zilverkleurige letters. Met daaronder... De titel van een kantate van jan Sebastian Bach. die olie bezelen. Uh, verwijzend naar het hooglied van Salomo. De Ewige Bruiloft. En dan je naam. Anna-Maria van Elvengoede. Mijn riet. Ons aller riet. En toen juist op 14 juni. Negen maanden na de begrafenis. Ik dit beeld kon plaatsen. En ik tegen haar kon zeggen... dat is een periode van een zwangerschap. Dit is de tijd, de dag van je wedergeboorte. Ja, toen vlak daarna kwam er een konijntje langs. Die eerst aan de plantjes ging zitten, vreten. Toen even naar links... Zwengte en op het graf daarnaast ging zitten. En daardoor ging met peuzelen aan zaadjes. Ik heb hem verschillende malen gefotografeerd. En toen ik het filmpje ontwikkeld had... dat was zo wonderlijk. Toen schoot me ineens te binnen alles wat waar gebeurd was. In het begin van onze liefde... liepen we nog jong... en pratend over zoveel dingen die het leven zouden moeten bieden. Uh, in Brabants, door het bos... De zon ging door de lijntjes en het was natuurlijk romantisch en idyllisch. Je kunt je dat voorstellen. En ineens zegt ze... Kijk schat, een konijntje. Het zat zich daar te poetsen en mooi te, het mooi te maken. En het leek of we voor het eerst een konijntje zagen. De volgende avond toen kwamen we weer door het bos. We liepen weer te wandelen en toen zei ik tegen haar... Hé hey schat, kijk, konijntje. En zij, terwijl ze bepaald niet naïef was, vroeg toch zo... Is dat hetzelfde konijntje? En ik antwoordde serieus. Ja, dat is hetzelfde konijntje. En nu ik het konijntje bij het graf had gefotografeerd, Zat ik later met dat fotootje. Om half drie s nachts In mijn hand. En ik schreef op een vloeitje van mijn sigaretten. Als je me nu weer vraagt. Of dat hetzelfde konijntje is. Ja, dat is hetzelfde konijntje. Want konijntjes veranderen niet. Maar jij veranderde in je hele leven ook nooit. Je bleef stralende lieve vrouw die dankbaar was met de tijd. En die zo bewust was van leven en dood. En dat is ook de reden dat ik wist, direct na haar overlijden... dat met het ontbinden van het lichaam de geest niet kan ontbinden. Dat de geest blijft leven... En ik hoop maar dat de mensen dat zien. Dat die geest die, die jij hier uitstraalt... dat ze die kunnen meenemen in hun gedachten. Ja, Mensen zeggen wel, ja, maar zoals jullie leefden... is dat niet een beetje dweperig? En zoals jij over te praat, is dat niet dweperig? Ik heb geantwoord, dweperig, het is veel erger, het is bezeten. Want ik heb zielsveel van haar gehouden. En dat doe ik nog steeds omdat ze in mij leeft. En omdat ik het nu als een nazorg zie... dat ik nog steeds nieuwe werken moet maken... waar wij eh, onze ziel en zaligheid in leggen. Ik hoor ook, als ik aan het werk ben, nog steeds haar stem. Want ze zei ook altijd... alles wat je maakt, dat maak je voor mij. Uiteindelijk maak je alles voor mij. Nou, die finale ziet u hier, op deze plek. Het is geen finale, het is een happy end. Dat klinkt een beetje raar, dat ik over een happy end spreek. Maar ik ben me bewust dat ik ongelooflijk begenadigd ben... dat ik mijn liefste niet onder een steen hoefde te brengen... maar dat ik er thuis kon brengen in het licht... dat ze van huis uit kende. En... Ik kan niet anders zeggen, met alle pijn die er iedere dag weer is... en daarin is een mens natuurlijk inconsequent. Want het gemis levert nu eenmaal pijn op. Anderzijds moet ik me steeds weer bedenken... Dat ik, ja, dat ik inderdaad een begenadigd mens ben. Dat ik haar tot de laatste dag bewust... zij ook bewust, dat we elkaar bewust hebben kunnen liefhebben. Ik denk dat dat het is in deze tijd van uh, de contactstoornissen... Dat het bijzonder is, bijzonder is als je zo'n heerlijk leven hebt mogen leiden. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Ja, dat, dat dat de inhoud van het leven is en tegelijkertijd als kunstvorm een antwoord op de dood. Want ik denk dat kunst dat alleen maar kan doen: de dode dingen bezielen en beelden tonen die spreken. Als ze niets meer te zeggen hebben. Dan zwijgen ze als het graf. Cor van Elven. En Studio Itzada, daar luistert u naar. En luister maar goed, want dit is de laatste keer. U herinnert zich misschien dat afgelopen juli... een groot Nederlands zeilschip is gezonken voor de zuidkust van Ierland. Het was de meer dan 40 meter lange tweemaster Astrid. Dit is het verhaal erachter. Ik ben Pieter de Kam... Kapitein was ik van de Tolship Astrid, wat helaas vergaan is in, in Ierland een paar weken geleden. There were 30 people on board the Dutch training vessel, de Astrid. Ik ben uh, Ineke de Kam, ik ben uh, getrouwd met Pieter en ik was de kok aan boord. Wij zijn eigenlijk <coughs> uh, uh, bouwlieden, architecten weet ik wat allemaal, wat wij in ons leven gedaan hebben met mijn hele familie. We hebben samen een, een bouwbedrijf van zijn vader overgenomen toen we 28 waren. En dat hebben we zo'n 30 jaar gedaan. Maar uh, ja, de zee heeft altijd getrokken bij mij. Alleen maar uh, natuur en uh, sterren. Ik heb nog nooit zulke mooie sterren gezien als op, op, uh, op de Oceaan. Maar ik ben sowieso geen stroomdocion. Dus, uh, en in die bouwwereld moet je dat eigenlijk wel zijn. En dan moet je de mensen ook zien als een nummertje. En dat gaat ook niet. Dus ik had zoveel mensen om mij en op mij. Maar ik stop. Deze gekke wereld ga ik niet meer verder in mee. Ik wil eigenlijk nog iets leuks doen in mijn leven. En dat is dan de zee. Ja, de Astrid heb ik eigenlijk gevonden op internet. Heel gek. Maar ik zag een fotootje en ik was eigenlijk op slag verliefd. Zo kan je het eigenlijk wel zeggen. En toen bleek dus dat de Astrid, toen de tijd al uh, bijna 19 jaar oud was... en dat hij van dag tot dag de geschiedenis dus bekend was. Gebouwd in Engeland en uh, gebouwd als 3D-schip. Om transatlantische oversteken mee te maken. Dus dat is natuurlijk uh, ja enorm sterke taakhaasje stond erop. De eerste keer dat ik ze zag van een dacht, wauw, het is nog mooier dan op de foto. Ja, dat was gelijk ja. En dan ga je racen met haar met een dame van 19 jaar oud. Ready on Ready on the sheets. Dat is met tradies die erg gemotiveerd zijn, tradies van over de hele wereld. Uit alle lagen van de bevolking van jong tot oud zijn ze aan boord geweest. En uh, dan is het onze taak om, om die mensen de tijd van hun leven te geven. Althans, zo zie ik dat dan. Ik was persoonlijk niet zo'n zeilster. Maar ik wilde me wel inzetten op het schip en wel dienstbaar maken. En ik had uh, theologie gedaan, ik had Bijbelschool gedaan, de zondagsdienst en, en het eten koken. Daar had ik mijn handen aan vol. Het verhaal van de storm op zee met Paulus is dus ook vaak uh, verteld en over gediscussieerd met elkaar. En nu is het daadwerkelijk gebeurd. Ja. Wij hadden een, uh, een jongerenreis, een Europa-uitwisselingsmaand uh, hadden wij. Vanuit Vlissingen vertrekken, van onze thuishaven. Uh, en dan zouden we in Cherbourg, zouden we eindigen, een maand later. Perfect allemaal, lekker gezellig. Naar Ierland gevaren zijn we in Oosterheven terechtgekomen. Oosterheven is een baadje, maar er is geen haven. er is ook maar niks, dat is gewoon een baadje, Daar zijn we dus voor Anker gaan. En de andere dag moesten we vijf mijl varen naar Kinsale. Uh, dus we kwamen erbij uit. We hadden uh, denk ik dagje 6, 7 op de kop. Dus dan kan je ook niet zeilen of zo. Dus uh, gewoon eigenlijk een vervelende wind. Met, uh, en dat heb je onder de Ierse kust heel vaak met heel veel zwel. Daar moet je gewoon doorheen. Dus je moet zien dat je eigenlijk een beetje door de branding aan het varen bent. Nou ja, we waren net de bocht om. En dan hadden we een blackout in de machinekamer. Helemaal stil. De generatoren uit, motor uit, alles uit. Dus uh, nou... Uh, dat betekent dat je alle filters dan de leidingen moest spoelen. Daar dus, nou, ben je 20 tot 30 minuten bij ben je bezig. Op dat moment zaten we nog 15 meter van de rotsen vandaan. Met stroom en wind naar de rotsen toe. Uh, golven van 3, 3,5 meter, dus langzaam gingen we richting de rotsen. Nou, je bent positief denkend. Dus als er nou iemand even een duwtje tegen de kop geeft, kunnen we overslag En dan kan ik open zee opvaren. En dan kan ik uh, mijn motoren uh, repareren. De voeren heel convoy met ons mee. Van, nou, er was nog een dikke sportvisser. Ik zeg, nou, die kunnen ons wel even helpen. Dan trekken ze die kop even om. En, uh, maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dat is een beetje... En... Uh... Nou ja, dat duurt dan alles bij elkaar nog geen tien minuten hoor. Dus het uh, gaat zo razendsnel allemaal. Dus uh, dan op een gegeven moment uh, hebben we dus een mededraad eruit gedaan van eigenlijk al vrij vroeg. Uh, dus de Coast was al onderweg. Maar ja, golven van 3,5 meter kunnen die schepen ook niet vol aanvaren. Dus normaal waren ze 30, 35 knopen. En nu konden ze 20 varen. Ik hoorde op de radio op een gegeven moment. Nog 35 minuten, dan zijn we daar. En toen zaten wij nog 20 meter van de rotsen vandaan. Ik dacht van: dat gaat niet goed komen. Het is natuurlijk een zwaar schip. Uh, compleet uh, gewicht was 255 ton. En dat hebben die gered. Toen kwam de eerste klap. Ja. Mag, mag ik hier even op zeggen? Ik was er niet bij. Ik zat hier thuis en ik zat uh, administratie te doen. Toen kreeg ik echt in mijn hart, het gaat niet goed met Astrid. Dus ik ga naar mijn computer en ik kijk weer naar de positie. Geen positie. Ik denk, nee hè. En nog eens even wachten. Opnieuw opgestart, geen positie. Ik denk, dit kan niet. Op dat moment, toen we de eerste keer de rotse raakten... kwam uh, ook uh, de eerste reddingsboot. Ik zei, ik heb... Uh... Ik heb de rotsen geraakt en ik weet al dat ze lek is, want ik heb het gehoord aan het staal gewoon dat het, dat het scheurt dan, en dan is het goed klaar. The Lifeboat Live Botness Volunteer Crew proceeded to evacuate the 30 casualties. They took 18 on board. The helm instructed the captain of the vessel to launch the Astrid's life raft. Dus vier minuten later zat iedereen in het reddingsvlot. En Toen stond er nog alleen op mijn boot, op mijn schip. Ja, waar moet ik nog meer Ik nee, bij Aarde niks? Het is goed zo, ik ga er ook af. En toen ben ik als laatste erin gesprongen. Toen waren de tradies zo blij dat die gingen zingen. Van uh, hoi hoi hoi de kapitein is er nou ook dus nou zijn we allemaal veilig. Nou kunnen we weg. The lifeboat then to return to stricken vessel and towed the life raft with the 12 survivors on board away from the sinking vessel. En toen heb ik gelijk mijn man gebeld. Gelijk. En toen belde ik. Toen zegt: "Gaat het goed met je?" Hij zegt: "Nou nee, niet echt. Iedereen is gered en ik zie nu de Astrid zinken." En precies als ik het gevoeld had... Dit houden we niet van mogelijk, maar het... Dat... Bizar, zo bizar. Je beseft het allemaal niet op dat moment. Maar toen zag ik dus al dat ze dus al bijna gezonken was. Zo hard ging dat. Toen waren wij er om maar 20 meter vandaan, dus ik was net op tijd. Maar ik was zo blij dat al die kinderen uh, veilig waren. I think it's an absolute miracle that you have a situation like that en you can 30 people to literally walk away from that sort of a disaster and without apparently a scratch. Uh, it's possibly unheard of. Uh, kijk, uh, je bent twee dagen de held uh, dat je dat je de kindertjes op een verzoenlijke manier aan de kant gezet hebt en gered hebt. En uh, uh, daarna word je het nummertje van de verzekering. Dan ben je geen held meer. Dan ben je gewoon de, de sukkel die zijn schip op de rotsen gezet heeft. En dat is een beetje het punt. Ja. Dus je nu wel uh, merkt... sinds het schip vergaan is... dat we uh, echt duizenden mails gehad... en via Facebook... bedankjes, uh, mensen... waarvan ik niet weet dat ze ooit zijn meegewezen... of een dagtocht of een weektocht van... dat het zo geweldig was... en, en uh, dat krijg je nu wel terug. En dat is wel mooi om dat nu te horen. Ja. En, en, en de zee... Oh, die mis ik zo, iedere dag. de eerste twee dagen was dat toen ik thuis was. Ik zeg van, nou ja, oké, dan was dit mijn zeekarrière en dan stopt dat mee. Ik ga nu naar de zee, ik ga even goeiedag dag zeggen, dat ik niet meer terugkom. En ik ben langs het strand gelopen en ik heb getracht om te zeggen, goed bij zee. maar ik heb alleen maar verlangen om terug te gaan. Dat is heel raar. Ik zag zeilbootjes varen en dacht van, dat wil ik weer doen. Gaat ook wel gebeuren voor hem, denk ik. Zeker weet ja. En nu thuis, en ik zeg volgend jaar... je kan altijd gaan varen. Er zijn zoveel schepen die je kunnen vragen... en, en ga maar gewoon, tot je ding. Ja, dit was een uh, paar maanden geleden. Intussen wordt het Astrid definitief gesloopt in Ierland. En Pieter die is inderdaad nu aan het kijken... of hij ergens anders kan varen op een schip. Ja, dit was, uh, dit was het dan... Studio Itzerda. Gaat eruit van de VUR redelijk maar te beluisteren. via het internetarchief via vpro.nl. houdt het mee op. Ellende. Woorden schieten, woorden schieten tekort. Meneer Kok, meneer Kok, help ons. Luisteraars, dit was het. Wij droegen dit programma, zoals al onze programma's, op aan ingenieur Hans Henriques Schotanus aan Steringa Hij was onze grote inspirator en held. Aan hem geven we dan ook het allerlaatste woord. Gaat u gang ingenieur. Hij zegt dus er is geen dood. Er is geen dood.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 En we weten dat de smiddags die meneer overleden is. Op de overgang van leven naar dood. Je laatste wens die een vervulling gaat. We vandaag even een rit voor de wensenambulance. Zometeen, 9 uur in Holland Doc Radio. De documentaire De Wensenambulance. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl/slash zeker inkomen. Dit is Radio 1.